De VN-ambassadeur van Amerika zei daarna... dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd... over de chemische wapens van Syrië. En persbureaus hebben de eerste beelden getoond... van een gebombardeerd doel in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Te zien is dat een wetenschappelijk onderzoekscentrum is verwoest. Alleen een paar muren staan nog overeind. Volgens de Amerikanen werden er chemische wapens ontwikkeld. Van de twee andere doelen zijn nog geen beelden verspreid...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 En dat leidt elk jaar tot honderden doden. In de Eredivisie heeft Vitesse Sparta vernederd door met 7-0 te, te winnen. Daardoor zijn de degradatiezorgen voor Sparta alleen maar groter geworden. Dat geldt ook voor Twente. Dat kan alleen nog via de degradatie ontlopen. Uit bij ADO Den Haag verloor de nummer laatst met 2-1. Het gat met Sparta blijft daardoor 4 punten. VVV verloor thuis in Venlo met 2-0 van Heerenveen. En Peksolle Excelsior werd 1-1. Het weer vanuit het zuiden enkele buien bij minima van een graad of acht. Morgenochtend vooral in het noorden wat regen. In de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden. Later op de dag in het hele land kans op een bui. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één file op de A348 Arnhem richting Doesburg... tussen knooppunt Velpenbroek en Velp, drie kilometer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. En tot zover de verkeersinformatie van de ANWB.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl Slash mythes Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl Voor uw dichtstbijzijnde dealer. Goedenacht vrienden.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 Er zijn nu 13 plaatsen in Den Haag waar niet meer gebloot mag worden. Ik heb even goed gekeken, maar het binnenhof stond er niet bij. Dus we kunnen gelukkig nog best wat geinige ideetjes verwachten in de politiek. Goedenavond, welkom bij dit Oog op zaterdag. Waarin het natuurlijk ook zal gaan over de aanval afgelopen nacht... met kruisraketten en andere ontploffende dingen op drie doelen... waar volgens de aanvallers, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en La France... door het Assad-regime chemische wapens werden geproduceerd of opgeslagen. Zometeen gaan we naar Washington en naar Moskou... en we beschouwen hier in de studio. Onder meer met ons panel van debutanten in de Tweede Kamer. En we spreken ook over een onthullend boek... dat beschrijft hoe de familie Blokker, de greep op het Blokkerconcern verliest. Dat allemaal na de overzicht van vandaag. Zaterdag 14 april. Dit is CNN. Breaking news. I ordered de United States armed forces to launch precision strikes. The first target was een scientific research center. The second target was a chemical weapons storage facility. Our target contained both a chemical weapons equipment storage facility and an important command post. We launched these strikes to cripple Syria's ability to use chemical weapons in the future. Let me just tell you, we are also just learning right now that witnesses are telling Reuters that explosions are being heard uh, in, in Damascus. It was a limited, targeted and effective strike. With clear boundaries. We hebben begrip voor de aanval die uh, gericht was en proportioneel. He was very confident about the intelligence as well as the evidence, and that's why we moved forward. De Russen zijn boos, ook in Syrië natuurlijk scherpe reacties op de aanvallen. Right now this is a one-time shot. It was uh, symbolic. I'd use three words to describe this operation: precise, overwhelming, and effective. This is just a joke, because it does not, not stop Assad what he do. Ja, zo zijn de meningen dus verdeeld of de vergeldingsaanval van de Franse, Britse en Amerikaanse strijdkrachten op Syrië een succes was of niet. In Groningen beefde de aarde opnieuw. Nu in Garsthuizen met een kracht van 2,8. Deze vrouw wist nog snel een veilig plekje in huis te vinden. En in één keer is het uh, boem, boem en uh, ja, je schrik je wezenloos en dan loop ik direct naar dat stuk omdat ik weet dat dat blijft staan. Maar niet iedereen is zo gelukkig. Ons huis staat op palen, het schijnt niet goed te zijn. Het dak schijnt te zwaar te zijn. En uh, bij een stevige beving dan, uh, hebben wij geen tijd om uh, veilig ons huis uit te komen. En in Zuid-Afrika kreeg Winnie Mandela een begrafenis... alsof ze een staatsman was. De ex-vrouw van Nelson is dat evenwel niet. Zij is op zijn zachtst gezegd omstreden, maar vandaag even niet. De mensen van Soweto, never forget the naam... Of mijn man noemt Zamo Madigsella Mandela. De dochter van Winnie stelde dat, als je de geschiedenisboeken erop naslaat... het net is alsof de apartheid alleen door mannen is bestreden. Terwijl vrouwen ook zo'n belangrijke rol speelden. Mijn moeder is een van de meeste vrouwen die tegen patriarchie... en de of van een nucleaire staat... Ja, over die begrafenis van uh, Winnie Mandela praat ik nog even verder... met correspondent Bram van Meulen, die daarbij aanwezig was. Goedenavond Bram. Go goedenavond, Chris. Ja, Bram, want uh, de, wat, wat de dochter van Winnie, die we hier tot slot hoorden... Uh, zei over uh, het, al, al die vrouwen die ook uh, tegen de apartheid hebben gestreden... dat werd wel duidelijk, hè? Ik zag je in het journaal genieten tussen duizenden Winnie's. Ja, de, ze zeiden allemaal: Winnie is niet dood, Winnie is vermenigvuldigd. En dat zag je omdat inderdaad duizenden vrouwen ja, gekleed gingen als Winnie Mandela, namelijk met een, een doek om hun haar geslagen. Uh, en heel vaak met die vuist in de lucht. En die doek, dat is uh, het symbool van de Afrikaanse vrouw... de moeder, maar ook de mooie vrouw... en tegelijkertijd uh, de vuist in de lucht... als het strijdbare van die vrouwen. En wat de dochter van Winnie inderdaad zei... was dat ze um, eigenlijk een ongelofelijke strijd heeft gehad... in dat opzicht. Dat is natuurlijk een hele patriarchale samenleving... Ja. en die uh, anti-apartheidsstrijd... Ja, die kennen we vooral van mannen. Van Nelson Mandela, van Toeten, maar het was toch echt Winnie Mandela die die strijd op de grond, buiten de gevangenis, uh, meer dan 30 jaar echt heeft gestreden en daaronder heeft geleden... 18 maanden in een isoleercel heeft gezeten. Is gemarteld, is getreiterd door het apartheidsregime. Een moord is aangewreven op stompjes Zijpij... die zij niet begaan heeft, maar een, een, een apartheidsagent. Uh, enfin, uh, vandaag was eigenlijk de dag waarop al die vrouwen... en dus ook de dochter van uh, Winnie die geschiedenis... Ja. nog één keer wilde bespreken en zeiden... ze heeft het toch maar gedaan. Ja. En toch, we hoorden daarvoor uh, Julius Malema... Uh, Um, een man uh, die daar sprak. Uh, er waren vast meer, maar... was dat voor jou het uh, belangrijkste moment van de dag? Nou... Er was een, een strijd gaande daarbij, bij deze begrafenis. En uh, begrafenissen in Zuid-Afrika zijn bijna altijd momenten... waarop er politieke strijd wordt geleverd. Denk bijvoorbeeld aan de begrafenis van Nelson Mandela... toen Jacob Zuma, de toen nog president, werd uitgejouwd. Uh, ook vandaag was het weer zo'n dag. Het ging er namelijk over... wie mag zich nou politieke erfgenaam noemen van Winnie Mandela? Is dat het ANC, haar partij? Ja. Uh, waarvoor ze weliswaar haar hele leven heeft gestreden... maar die haar ook aan de kant heeft gezet nadat haar man vrijkwam euh, door al die controversies, maar ook door haar populariteit in de townships vonden ze haar bedreigend. En dus is er nu een nieuwe politieke erfgenaam En dat is Julius Malema, Malema die zichzelf opwerpt als de vertegenwoordiger van de armen van eigenlijk links Zuid-Afrika, net als Winnie Mandela. En die stond daar op het podium ja. en zei, al die mannen die hier zo hard zitten te huilen om jou, die hebben jou verraden. Met andere woorden, dat A en C dat nu zo te koop loopt met jou, is het eigenlijk niet waard om hier Winnie Mandela te herdenken? Alleen ik mag dat. Ja, we zullen zien hoe dat gevecht zich verder ontwikkelt in Zuid-Afrika. Dank, Bram van Meulen. Geen krant op zondag, dus we nemen op zaterdag altijd een kijkje over de grens. En vanavond gaan we naar Cyprus, naar journalist Leonora Kok. Goedenavond, Leonora. Goedenavond, Prus. Ja, als er morgen hier kranten zouden verschijnen... dan uh, zou uh, Syrië uh, op de voorpagina staan. Uh, dat zal in Cyprus, wat nog een stukje dichterbij Syrië ligt... vast ook het geval zijn, of niet? Ja, uiteraard. Het is het, uh, natuurlijk nou, een groot gedeelte gesprek van de dag. En uh, ja, vooral, het ligt dichtbij, maar ook uh, de Britse vliegtuigen... Met de raketten die zijn hier vandaan vertrokken, ja. van de Britse basis. En uh, dat heeft natuurlijk nogal wat discussie opgebracht. Ja, um, is... ja ga verder. Ja, uh, het, dat, uh, de, de Britten hebben dus hier vandaan hun raketten uh, laten vertrekken. En uh, dat mag in die zin. In, in een, uh, de Britse basis is hier, dus ze zijn gerechtigd dat te doen. Maar het is een beetje een spagaat situatie ook voor uh, Cyprus, want Rusland is traditioneel. Uh, een grote vriend van Cyprus. Ja. Dus het was voor uh, iedereen hier toch een beetje koordansen. van hoe daarmee om te gaan. Cyprus zit ook in de Europese Unie. En uh, ja, er zijn dus. Uh, het wordt ook een beetje, zeg maar, low profile gehouden. Ook al omdat er. Uh, ja, we hebben hier natuurlijk uh, veel toerisme. Ja. En dat willen we graag zo houden. <laughs> ja, precies. En uh, dan is uh, zo'n aanval natuurlijk helemaal niet uh, een gewenst iets. Nee, dus, dus het. het, het... Het is wel het grootste nieuws... maar uh, ze stoppen het een beetje weg op pagina drie of zo... Nou, nee, het, het komt wel uh, naar voren. Maar uh, kijk, uh, de regering zegt van... kijk, wij wisten er niks van. We mm. hebben er ook niks mee te maken. En ja. Cyprus is in, op geen enkel moment in gevaar gekomen. En het luchtruim is op geen enkel moment geschonden. Geen zorgen. We gaan gewoon over tot de orde van de dag. Maar dan op politiek niveau wordt er uiteraard... wel van gedachten gewisseld uh, over... nou ja, in hoeverre is dat nou wel zo'n goed idee... dat die Britten daar vandaan hun uh, uh, vliegtuig hebben laten vertrekken. En nou ja... En is het wel zo terecht wat uh, daar gebeurt? Want ja. er is hier toch wel veel berichtgeving ook over de positie van Rusland. Ja, want er zit heel veel Russisch geld in de Cyprus natuurlijk. Ja. Is er ook nog ander nieuws uh, in de Cypriotische media? Ook ander nieuws. En ja, uh, toch wel weer het traditionele Cypriotische nieuws. Want uh, toevallig is er maandag uh, eindelijk na tien maanden weer voor het eerst een, een, een diner... tussen Griekse Cypriotische en Turkse cypriotische leider... Ah. om te kijken of ze na zoveel tijd weer voor de zoveelste keer... het gesprek op gang kunnen krijgen en ja. een oplossing kunnen vinden. En natuurlijk is daar weer van allerlei heen en weer geschrijf en uh, opvattingen over. En daar staan de kranten natuurlijk ook weer vol mee. Ja, ik, ik ben eerlijk gezegd de tel kwijt uh, hoe, hoe vaak uh, er al sprake was van toen en misschien een oplossing en dat het toch weer niet doorging. Gaat het deze keer wat worden, denk je? Uh, ik denk het niet, nee. <laughs> ik denk het niet. De nee. positie is uh, na vorig jaar zo ver uit elkaar gedreven. Uh, en de Turkse periode nemen zo'n duidelijk uh, uh, andere standpunt in. Ik verwacht het niet, maar je weet het nooit. Nee, maar in ieder geval is het iedere keer toch ook weer nieuws op Cyprus. Zo is dat. <laughs> Oké, okay. hartelijk dank voor dit uh, inzicht in uh, de pers op Cyprus. Leonora Kok. Deze onderwerpen uitgebreid in de Cypriotische media. Is niet bij de hand. Ja, door. Ik hoef u uh, niet meer te vertellen dat uh, de Verenigde Staten Frankrijk en Engeland vannacht ruim 100 raketten op drie vermeende installaties voor chemische wapens in Syrië hebben afgevoerd. Die aanval op Syrische doelen was een ongehoorde aanval op een soevereine staat. Dat zei de Russische VN-ambassadeur vanavond tijdens een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad die door Rusland wat was aangevraagd. Ik ga daar nu om te beginnen over spreken met onze correspondent in de Verenigde Staten Arjen van der Horst, met correspondent David-Jan van in Rusland en met Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond allemaal. Goedenavond. avond. Arjan, ik wou met jou beginnen um, uh, in Amerika. De president twitterde vandaag mission accomplished. Heerst er grote tevredenheid in het Witte Huis? Bij het Witte Huis wel en ook bij het uh, Pentagon. We zagen vanochtend, Amerikaanse tijd, een tweede persconferentie van het Pentagon. En die zeiden, ja, we hebben eigenlijk alle doelen bereikt... We hadden bewust voor deze drie locaties gekozen omdat die volgens de Amerikanen te maken hebben met het chemische wapenprogramma van de Syriërs. Die waren bedoeld voor de opslag en productie van chemische wapens. En ze lieten ook satellietbeelden zien en daaruit kon je volgens de Pentagon concluderen dat deze installaties vernietigd zijn. En hmm. zij zijn ervan overtuigd dat het chemische wapenprogramma nu met... Jaren is teruggezegd. Ja. Um, anderhalve week geleden liet president Trump nog weten dat hij zo snel mogelijk zijn troepen uit Syrië weg wil halen. Ja. Um, zit dat er nu nog in of is dit een bewijs dat die strategie nu veranderd is? Wie zal het zeggen? Want Trump die wappert nogal in zijn Syrië standpunt. Uh, twee weken geleden zei hij letterlijk dat hij Syrische de Amerikaanse troepen uit Syrië onmiddellijk terugtrekken. Nou, daarmee verraste hij iedereen. Inclusief zijn eigen militaire leiding. De generaals, ja, die gaven vervolgens tegengas. Een paar dagen later zou Trump weer toegeven dat de Amerikanen, oké, okay, wat langer zouden blijven in Syrië. Maar dat zei hij duidelijk wel met tegenzin. Hmm. En ze hadden het nog steeds over hooguit uh, enkele maanden. Maar dit is het. Typisch voor uh, Trump, want hij zegt ook dat hij de islamitische staat wil verslaan. Hij zei ook afgelopen nacht in zijn verklaring... dat Amerika bereid is het zo lang mogelijk vol te houden. Hè, deze militaire campagne tegen het Syrische regime. Totdat Damascus ja, chemische wapens opgeeft. Dat zijn nogal wat tegengestelde signalen. Ja. Het uh, betekent dat hij nu weer van gedachten is veranderd. Nou, Ook weer niet, want hij zei ook in zijn verklaring afgelopen nacht... Dat Amerika uh, niet voor onbepaalde tijd in Syrië zal blijven. Hij zei dat uh, Amerika niet voor vrede kan zorgen in het Midden-Oosten. En dat hij uitkijkt naar het moment dat Amerikaanse soldaten terugkeren van een Syrische strijdtoneel. Dus dit is nog steeds een president die uh, nadrukkelijk naar de uitgang kijkt in Syrië. Ja. Maar ja, het is wel een beleid dat vol met tegenstellingen zit. Als je al van een beleid kan spreken. Want het is, ja, hoe gaat hij deze... Tegengestelde impulsen met elkaar verenigen. Dat is de grote vraag. Natuurlijk. Ja. ja, nou ja, het is zelfs uh, nogal tegenstrijdig als je alleen naar deze week kijkt. Want in het begin van de week uh, tweette hij: uh, van nou, de raketten komen er maar aan. Ver Verheug je er maar vast op aan, aan, aan de Russen. Daarna werd het toch weer wat rustiger. Het lijkt nu toch een hele ingetogen, beheerste reactie in feite geweest. Het leek er een beetje op. Er is geen minister van Buitenlandse Zaken op dit moment in de Verenigde Staten. Het nee. leek er een beetje op als vooral. Als of vooral minister van Defensie een wat matigende invloed heeft gehad. Die heeft een hele belangrijke uh, rol gespeeld. En ik denk dat je ook niet al te diepgaande uh, analyses moet loslaten... op alle tweets van Trump van de afgelopen week. Uh, dat staat volledig los van wat het Pentagon aan het doen was. En uh, Trump zei, ja, we gaan binnen 48 uur een besluit nemen. We rekenen maar op dat wij gaan toeslaan. Nou, die belofte had hij niet waargemaakt. Ja, uiteindelijk zouden ze toeslaan... Maar niet, uh, het duurde nog wel even voordat er een beslissing kwam. En dat had inderdaad heel duidelijk te maken met minister Mattes van Defensie. Die is duidelijk behoedzamer dan zijn wild tweetende baas. Uh, die zei afgelopen donderdag nog tijdens een persconferentie... dat hij bang was voor een escalatie van het conflict. Als Amerika te hard gaat ingrijpen dat er te veel risico's aan verbonden waren. Denk dan natuurlijk aan een confrontatie met Iran en Rusland in ja. het Syrische Nou, Dat wilde hij natuurlijk voorkomen. En daarom is het denk ik ook bij deze ja, achteraf gezien... beperkte actie gebleven. Uh, ze konden eigenlijk niet anders meer... Hè, naar de woorden van Trump, om iets te gaan doen... Maar ze wilden ook voorkomen dat het echt helemaal uit de hand ging lopen en je zag heel duidelijk dat de Pentagon onder leiding van Mattis aan het terugduwen was ja. en dat het daarom ook bij deze beperkte actie is gebleven. Ja, oké. Okay. Dan even door naar, naar Moskou naar David Jan Godsvrag. Goedenavond David Jan. Goedenavond, Chris. Want daar, daar gebeurde in zekere zin misschien wel een beetje hetzelfde. Ook, uh, ook vanuit Rusland, met name van de Russische ambassadeur in Libanon, kwamen in het begin uh, van de week nog redelijk oorlogszuchtige teksten. Die zeiden we gaan al die raketten van die Amerikanen uit de lucht schieten. Uh, dat hebben ze ook niet gedaan. Hè? Waarom niet, denk je? Nou, ze hebben, de Russen hebben geen raketten uit de lucht geschoten. Nee. Ze hebben weliswaar een uh, behoorlijk geavanceerd uh, luchtafweersysteem staan... Uh, op hun uh, luchtmachtbasis en hun uh, marinebasis. Nou, dat is niet gebruikt. Maar volgens Rusland uh, heeft Syrische, hebben de Syrische strijk, strijdkrachten... wel degelijk raketten uit, uh, uit, de lucht uh, uit de lucht geschoten. Maar die uh, Russische ambassadeur in Libanon die vertelde er ook nog bij... dat ze misschien zelfs wel naar de oorsprong van die raketten zouden gaan. En dat zou ja. dus betekenen Amerikaanse marineschepen... Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Ik denk dat, uh, dat ze hier in Moskou uh, ook redelijk opgelucht waren... dat het uh, qua omvang allemaal uh, behoorlijk beperkt is gebleven. Mm -hmm. Daar staat weliswaar... Ik bedoel, Poetin die heeft harde taal gesproken hoor, vandaag. Uh, hij noemde het uh, een daad van agressie tegen een soeverein land. Er zou spraken zijn van cynische min minachting... Uh, ten opzichte van de, de inspecteurs van de OPCW... die daar moeten gaan uitvinden uh, wat er nou precies is uh, gebeurd in Douma. Het is vernietigend voor... Uh, voor het systeem van internationale relaties. Dus dat is wel een harde taal. Ja. Uh, maar verder kan Rusland natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Nee, nou ja, wat, wat Rusland wel zou kunnen... de Franse VN-ambassadeur riep in die speciale zitting van de Veiligheidsraad... die op verzoek van Rusland uh, van, vanmiddag gehouden is, hè, vijf uur uh, onze tijd... riep hij de Russen vooral op om nu nog harder hun best te doen... voor, voor vredesonderhandelingen. Zelf zei uh, Poetin, meen ik, dat dit juist een enorme klap is... voor het vredesproces in Syrië, voor zover daar sprake van is. Het zit er dus niet echt in dat ze aan die oproep van de Fransen gehoor gaan geven. Ja, dat hangt er een beetje vanaf over welk, is, welk vredesproces je hebt. Kijk, er zijn natuurlijk besprekingen gaande in Geneve... Ja. Uh, onder auspiciën van de Verenigde Naties... maar Rusland, Turkije en Iran... die hebben hun ja, eigen uh, vredes, vredesproces uh, met, met Syrië erbij. Uh, dus... Uh, ja, wat dat voor gevolgen daarvoor heeft... dat is, dat is heel moeilijk te zeggen nog. Uh, uh, ik denk dat het vo voorlopig nog wel even stil blijft, uh, blijft liggen. Maar wellicht dat dat toch weer uit het uh, slop getrokken wordt. Hm. heel... Heel ingewikkeld daarin is natuurlijk ook de relatie tussen Turkije en Rusland. Yeah. Uh, Turkse president Erdogan die, die staat achter de, de raketaanval van, uh, van afgelopen nacht. Die vindt eigenlijk ook dat Assad uh, de, de laan uitgestuurd moet worden. Aan de andere kant toont hij zich ook weer een, een bondgenoot van, uh, van de Russen. Nou, Dat maakt het allemaal niet veel, uh, veel eenvoudiger natuurlijk... om, uh, om, om dat vredesproces uh, op gang te krijgen en op gang te houden. Nee, er zou ook sprake zijn van het installeren nu van uh, nieuwe Russische raketten in, in Syrië, de S-300. Wat is daar de bedoeling van, denk je? Nou, dat, is al, dat was een paar jaar geleden al de bedoeling. Het is dus een, een, een luchtafweersysteem ook. Dat wil uh, Rusland graag verkopen aan de Syriërs... maar dat is toen niet doorgegaan onder druk van, uh, van het Westen. He, dat vond uh, van het Westen veel te gevaarlijk... dat er zo geavanceerde luchtafweer uh, zou komen te staan in, uh, in Syrië. Israël heeft er waarschijnlijk ook wel een rol bij gespeeld. Uh, en ja, nu, uh, gezien de huidige situatie... Uh, we denken de Russen dat het toch weer een goed idee is om het wel te doen, want je weet maar nooit of er nog eens een keer zo'n aanval uh, komt. Mm. En wat er nu in, in Syrië staat, is ja, dat zijn allemaal uh, nogal verouderde Sovjet-systemen, die het blijkens uh, de Russen uh, weliswaar goed doen, hè, gezien het feit dat er uh, volgens Moskou nogal wat raketten zijn neergehaald. Maar een moderner systeem, bovendien fijne inkomsten, ook voor de Russen natuurlijk uit, uit de verkoop van zo'n systeem, dat vinden ze in Rusland natuurlijk wel prettig. Ja, goed, nou uh, door naar uh, Rob de Wijk van het uh, Haagse Instituut voor Strategische Studies. Goedenavond meneer de Wijk. Goedenavond. Um, ja, nou niet, niet echt schot in vredesonderhandelingen, nieuwe, nieuwe Russische raketten naar, naar Syrië. Installaties gebombardeerd die vermoedelijk van tevoren al grotendeels ontruimd waren, omdat de Russen ja. ook van tevoren gewaarschuwd waren. Uh, he, heeft dit nou zin gehad? Nou, denk het niet, eerlijk gezegd. Nou ja, het heeft zin als je het hele vredesproces daar verder wil ontregelen. Dan is dat denk ik wel aardig gelukt. Want uh, ik zie niet in hoe je nu de Russen kunt, uh, kunt vragen om uh, echt gewoon ook met het Westen op te trekken in dat hele vredesproces. Nee, ik denk dat uh, de Russen nu gaan frustreren. Uh, ja, gaan frustreren de vooruitgang uh, op een aantal belangrijke dossiers. En uh, dat betreft niet alleen Syrië, maar ik denk ook Oekraïne. Dat zit al uh, muurvast, maar dat zal denk ik alleen maar vaster uh, komen te zitten. Dus een heel aantal dossiers, daar is geen beweging meer in te krijgen. Hmm. Maar goed, de, deze actie was ook niet echt bedoeld om uh, nou onmiddellijk vrede in Syrië te brengen. Maar vooral nee. toch als een signaal van als je gifgos gebruikt, dan ga je echt een grens over. En, en dat moeten we wereldwijd ook voortdurend laten merken, dat dat niet kan. Um, ik heb al diverse waarnemers, Lucas Waagmeester van de Nos in Turkije... Hans-Jaap Melis, een journalist die er veel komt, horen zeggen gaat ook niet werken. Als Assad het weer nodig vindt nee. om gifgas te gebruiken... zal hij dat hierdoor niet nalaten. Wat denkt u? Nee, nee, dat denk ik dus ook niet. Wat zou je hiermee kunnen bereiken op deze manier? De vraag is in hoeverre er daadwerkelijk chemische opslagplaten zijn getroffen... Uh, uh, ik kan me nauwelijks voorstellen dat uh, de Amerikanen en de Britten en de Fransen... het risico nemen dat ze een grote opslagplaats met chloorgas uh, gaan uh, bombarderen. Nee, want dat moet dat zou dan een enorme knal geven om het maar eens... Uh, ja, dat lijkt me dus ook nou niet zeggen. echt uh, nee. voor de hand liggen om dat uh, te doen. Uh, het zou heel goed kunnen zijn dat dat uh, opslagplaatsen zijn... die uh, mogelijke wijze in 2013, 2014 met die chemische ontwapening al uh, uh, zijn verlaten. Het zou me niet verbazen en ik kan me ook nauwelijks voorstellen... Uh, dat uh, Assad uh, de opdracht zou hebben gegeven... om boven de grond uh, zijn chemische wapenprogramma uh, voor te zetten... wetende dat als hij, als hij nog eens een keer uh, chemische wapens zou inzetten... dat hij dan uh, raketten van de Amerikanen op zijn kop uh, gaat krijgen. Dus ik denk, uh, mission accomplished. dat dat uh, heel erg meevalt hier. Ja, maar goed... De, de, de mededeling is wel, als je het weer doet... Uh, Nicky Haley, de, de uh, VS-ambassadeur in de Veiligheidsraad in de, bij de Verenigde Naties... Die, die, die zei, ja, ik heb het er met de president over gehad... en als hij het weer doet, dan zijn de Verenigde Staten locked en loaded. Um, ja, maar dan nou, kom niet... je in dezelfde situatie te zitten. Ja, dat zou mijn wat vraag zou zijn. Als doen? ze nu niet wilden escaleren... Ja. zouden ze dat dan wel willen? Maar wat, hoe zou je willen escaleren? Je kunt dus alleen escaleren door bijvoorbeeld met grondtroepen erin te gaan. Nou, die hebben de Amerikanen niet meer, dat gaan ze dus niet doen. Je zou eventueel een nog grotere aanval kunnen, uh, kunnen lanceren. Dat betekent uh, dat de kans vrij groot is dat Rusland uh, dan getroffen wordt... op een of andere manier, althans Russische troepen uh, getroffen worden. Nou, dan heb je een direct conflicten te pakken met Rusland. Dat wil je dus ook niet. Dus je opties zijn gewoon erg beperkt. Hè? We hebben het er al eerder over gehad uh, afgelopen week. Um, eigenlijk hebben toen alle deskundigen gezegd, nou je hebt zoveel opties heb je niet. Het enige wat je kunt doen is het, uh, is het vernietigen van wat symbolische doelwitten om vervolgens de overwinning te verklaren. Nou dat is precies wat er gebeurd is. Ja. Ik kan me niet goed voorstellen hoe je hier een, een operatie op touw zou kunnen zetten, waardoor bijvoorbeeld Assad totaal de controle over zijn leger verliest, waardoor hij niet meer in staat is onze vliegtuigen in te zetten. Dat is bijna, dat is maar, bijna ondenkbaar. Ja. Ik denk dat Assad op dit ogenblik gewoon uh, de afweging maakt van uh, op een gegeven ogenblik heb ik uh, chemische wapens nodig om een laatste klap aan rebellen uh, uh, toe te dienen. En ik neem gewoon dat risico omdat ik weet dat de vergelding buitengewoon uh, beperkt is. Ja. Nou was er de afgelopen week ook steeds sprake van, van mogelijk gezichtsverlies of verlies aan geloofwaardigheid als je niks doet. Ja. Heeft iemand hier nu geloofwaardigheid verloren en daarmee dus ook invloed? Nee, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, Trump die heeft zijn uh, gezicht in die zin uh, gered. Ja, met wat ik al eerder heb genoemd, met een trap tegen de prullenbak. Nou ja, goed, oké, okay, uh, zo kan het dan. Maar ja, uiteindelijk weet je, uh, is het niet zo dat daarmee je positie ook versterkt wordt. Nee. Uh, internationaal. En je onderhandelingspositie in de richting van Rusland al helemaal niet meer. Nee. Goed, uh, hartelijk dank Rob de Wijk. En ook nog dank aan David-Jan Godver en... Arjen van der Horst in Amerika. Ik spreek verder over de bombardementen en de opstelling van Nederland daarin. met uh, ons vaste kamerpanel, althans drie leden daarvan. Bente Bekker van de VVD, goedenavond. Goedenavond. Jan Paternotte van D66, goedenavond. Goedenavond. En uh, Farid Azarkan van Denk, ook goede avond. Goedenavond. Uh, mevrouw Bekker, wat dacht u toen u vanmorgen wakker werd en dit nieuws hoorde? Ik was eerlijk gezegd niet heel erg verbaasd. Uh, omdat uh, Trump natuurlijk al had aangekondigd... en later ook samen met het VK aanvallen te zullen uitvoeren... nadat we vorig weekend de vreselijke beelden hebben gezien uit, uh, uit Duma. Mm -hmm. En ik dacht daarna ook wel, uh, het is terecht dat dit, uh, dat dit gebeurt. Hmm. Ja, dat uh, vindt premier Rutte ook, meneer Azarkan. Hij uh, heeft gisteren al laten weten... We, hebben, we zullen begrip hebben voor de reactie van de Verenigde Staten. Dat, dat is ook vandaag weer bevestigd. Ook minister Blok heeft dat uh, gezegd. Reactie van Verenigde Staten, VK en, en Frankrijk. Um, wat vindt u van die houding van de Nederlandse regering? Ik, ik denk een uh, verstandige houding. De Nederlandse regering heeft aangegeven begrip te hebben... Uh, zonder meteen steun te geven... Uh, ook in de verklaring die, uh, die vandaag uh, naar de Kamerleden is gekomen, staat dat ook. Uiteindelijk hebben ze de verklaring van de Noord-Atlantische Raad uh, uh, mee ingestemd, maar wel met het feit dat ze meer begrip hebben en dat ze steun uitspreken. Uh -huh. um, en dat is, uh, dat is verstandig. Ja. En waarom is dat verstandig? Nou ja, omdat er toch nog wel wat, wat, uh, wat uh, vragen zijn over uh, wat er zich daar nou precies over heeft afgesproken. De Rusland die blokkeert nog steeds een onderzoek. Het is, het is uh, vrijwel zeker dat daar gif aan gas. Gif is gebruikt. Um, maar aan de andere kant... je ziet wel dat het lang heeft geduurd... voordat ook uh, Engeland en Frankrijk... Uh, accepteren dat er op deze... manier ingegrepen werd. Dus... In zekere zin kun je zeggen dat de diplomatie aan de kant van uh, vanuit Europa richting uh, Trump dat hij wel geholpen heeft. Trump wilde binnen 48 uur aanvallen. Mm -hmm. En ik denk dat uh, niet alleen de minister van uh, uh, defensie daar, maar ook dat in de samenwerking, in de afstemming met Rusland, of sorry met uh, Engeland en Frankrijk, en uh, toe bij heeft gedragen dat er in ieder geval proportioneel is uh, is is uh, gehandeld. En en dat is verstandig. Ja, Jan Paternotte. Maar uh, nou ja, we hoorden op de wijk net. Uh, die zei ook ja. Eigenlijk heeft het helemaal geen zin gehad zo. Nou ja, het is een, een proportioneel uh, antwoord. Um, en dat betekent dat je een aantal, uh, aantal doelen in Syrië raakt. Uh, die, uh, en ik denk dat Rob de Wijk dat misschien uh, iets al te licht omschrijft. Want het is niet voor niets zo dat uh, Vladimir Poetin een hele stevige taal hierover uit... Uh, dat uh, de, uh, de reactie vanuit Syrië ook heel stevig is... Uh, dat dit natuurlijk wel aankomt. Uh, want Assad zou gehoopt hebben dat er überhaupt geen enkele reactie kwam, omdat hmm. hij eerder natuurlijk ook uh, gifgas aan zouden zijn geweest. Waarbij ja, onafhankelijk geconcludeerd wordt dat zeer waarschijnlijk het Assad-regime daarachter zit dat reactie toen of veel beperkter was of er überhaupt niet was. Nou, mevrouw Becker, de, de positie van de Russen is... Uh, met name ook in de Veiligheidsraad vandaag... Uh, dit is een schending van het internationaal recht. De soevereiniteit van Syrië wordt hier geschonden... want er lag geen, er lag geen mandaat van, uh, van de Veiligheidsraad... en uh, dan, dan val je zomaar een, uh, een land aan. Ja, het is een opmerkelijke reactie van de Russen... die beginnen over de, de schending van soevereiniteit van landen... gelet op hun eigen acties uh, in de Oekraïne... En de... En, uh, de Krim en, en Donbass. Um, maar ik vind dat de Russen hier zichzelf uh, in het, op het internationale toneel... Uh, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd... dat er niet op een goede internationaal-rechtelijke manier... onderzoek zou kunnen worden gedaan naar wie hierachter zit. Want keer op keer is er een resolutie ingediend in de VN-veiligheidsraad... om ervoor te zorgen dat uh, vastgesteld kan worden... wie er achter die chemische gifgasaanval zit. Um, maar die wordt geveto'd door de Russen. En dan is de vraag die, die je zelf moet stellen... en die de internationale gemeenschap zichzelf ook terecht gesteld heeft... Ja. gaan we dan dus accepteren dat we niks kunnen doen... Of gaan we toch de rode lijn die hier echt is overschreden... door het verbod op chemische wapens niet te erkennen? En dat is niet de eerste keer. Hè? Assad heeft sinds 2013 uh, 80 keer uh, gifgas gebruikt... waarvan ook vier keer door de internationale onderzoekers is vastgesteld... dat hij erachter zat. Mm -hmm. Gaan we dan met z'n allen nu een keer zeggen... dit accepteren we niet en we geven een signaal af? En ik vind het goed uh, dat dat laatste gedaan is. Ja, signaal is er zeker gegeven, meneer Azarkan... Ja. maar zal het iets veranderen? Wat denkt u? Nou, ik, ik krijg zelf de indruk, ook in, in datgene wat ik tot mij neem... is dat uh, Russen eigenlijk uh, uh, best uh, blij zijn... en ook een veel hardere uh, reactie hadden verwacht. Dus die liggen dit toch uit en die gebruiken wel die stoere taal. Maar je ziet dat ze zelf ook uh, met het onderscheppen etcetera, van die Tomahawk-raketten... dat hebben ze ook niet uitgevoerd. Ik denk dat de Amerikanen zich nu een beetje op de borst kloppen... met name Trump, maar ook die weet dat hij toch niet meteen heeft waargemaakt... Hè, die, die grote taal via Twitter... Heeft hij niet kunnen waarmaken. Um, kijk uiteindelijk is, is het natuurlijk het vrij trieste. Is dat de Syrische bevolking hier natuurlijk al zeven jaar het de, de speelbal is. Van die internationale oorlog en van, hmm. die, van de spierballen uh, taal. En eigenlijk het gevecht ook tussen Trump en Rusland. Laatste beetje koude oorlog wat daar nog wordt uitgevochten. Over de ruggen van de Syrische bevolking. En ik denk dat die vandaag ook constateert dat ze de echte grote verliezen zijn. Want uiteindelijk hebben deze... Uh, gerichte aanvallen uh, weinig kunnen uitmaken... in het verzwakken van de positie van Assad. Toch degene die Maar uh, jaren... Rob de, de Wijk zei net ook dat hij betwijfelt... of dit Assad ervan zal weerhouden om weer gifgas te gebruiken. Nou ja, maar, maar dat, is, dat is ook wat ik probeer aan te geven. Is dat de bevolking daar echt op had gehoopt... dat er ook uh, niet alleen maar in woord gezegd werd... Hè, we zetten er een streep onder en dit zijn echt dingen die niet kunnen. Je eigen bevolking met gifgas aanvallen. We zagen kinderen die, die stikkend zeg maar uh, onwel werden, overleden... Uh, en die hadden echt op een stevige reactie verwacht. Dus dit, dit, dit lijkt wel een soort oplossing waar, waar uh, of iedereen tevreden mee is of niemand. Maar zeker niet de bevolking in Syrië. Jan Paternotte? Ja, ik denk dat Farid, als ik al helemaal gelijk heeft dat dit vanuit de Syrische bevolking... Uh, dat het natuurlijk heel wrang is dat die oorlog al te acht jaar duurt. Dat er duizenden, tienduizenden mensen zijn omgekomen door gewone conventionele wapens. Niet door gifgas. Uh, en dat nu deze, uh, deze gebeurtenis... Uh, met de verschrikkelijke beelden erbij heeft geleid tot wel een, uh, een reactie. Dus ik kan me heel goed voorstellen vanuit de Syrische bevolking. Maar hij zegt ook, uh, ze hebben er niks aan... want ook dit gaat niet het weer inzetten van chemische wapens voorkomen... want dan had je veel harder moeten toeslaan. Nou, ik heb hem ook horen zeggen dat dat een proportionele reactie is... en uh, dat daarmee Assad weet dat hij dit niet straffeloos kan doen... Uh, en dat de Verenigde Staten niet voor niets zeggen... als hij dit weer doet, ja, dan zullen we weer reageren... en dan zal het inderdaad weer uh, sterker zijn. En dat is heel belangrijk, uh, want je ziet dat het inzet van chemische wapens in Syrië. Het is niet voor niets in een norm in het internationaal recht uh, die niet overschreden mag worden, die ook heel vaak benoemd is als rode lijn door Barack Obama eerder. Zie zie nu dat het ook in Soedan gebeurt, dat de Russen uh, gifgas misschien wel hebben ingezet uh, in de kwestie Skripal in uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus het is alleen nog heel belangrijk dat die rode lijn... niet alleen getrokken wordt, maar dat die dan ook gehandhaafd wordt. En het is eerder ook op een andere, Rebecca, ma ja. het is ook op een andere manier natuurlijk al, al geprobeerd in 2013... Uh, dat een conventie is ondertekend, ook met de OPCW... Uh, de organisatie die het verbod op chemische wapens moet handhaven. Ook door om, Assad ondertekend? Uh, door Assad ondertekend om uh, de munitie op te sporen en te vernietigen. Uh, maar sindsdien uh, heeft Assad zich daar niet aan gehouden... en is op een gegeven moment nog weer in Gaan-Shejgoen... In 2017 uh, ja. bewezen dat er uh, sarin is ingezet mm -hmm. bij de bevolking. Dus uh, ja, woorden lijken niet zoveel uit te maken voor het regime uh, van Assad. En dan is een, een actie zoals vandaag, ongeacht dat je daar natuurlijk cynisch over kunt zijn... en kunt zeggen, ja, wat heeft het voor zin? En gaat het een verschil maken in de oorlog in Syrië? Nou, dat misschien niet, want daarvoor moeten partijen gewoon om tafel in Geneve. Maar het is beter dan wegkijken. Ja, Farid als ik kan. U, u wou ook uh, niet wegkijken, geloof nee, ik. Nee. Nee, nee, zeker niet. Kijk... Uh, ik denk dat inmiddels echt nog maar heel weinig uh, mensen... Uh kunnen overzien wat daar gebeurt. Ik denk dat er elke dag posities veranderen. Meer dan 28 strijdende partijen. Het is niet ja. alleen het gevecht tussen Rusland en, en Amerika. Hmm. Het is ook het gevecht tussen Saudi-Arabië, Soeniten... en de Shiiten van Iran... die allebei weer een andere partij steunen. Turkije en de Koerden. Turkije doet mee, de Koerden, de YPG, de Rebels. We hebben inmiddels. Nou, Assad heeft eerst ruimte nee. gegeven... aan het ontstaan van de Islamitische staat. En vervolgens werd dat zo'n groot probleem... dat ze besloten ook om daar dan weer tegen te vechten. Dus, dus er zijn, ik geloof... 28 verschillende partijen die hier uh, met elkaar proberen om ieder in een deel van Syrië het, het voor het zeggen te hebben, er vinden zoveel gevechten plaats en uiteindelijk kan dit alleen maar helpen als, als wij zich al tot twee voorwaarden de eerste is, het moet echt een soevereine staat worden partijen moeten aan tafel en partijen die er niets te, te zoeken hebben uh, die moeten daar ook weg, maar die kunnen nog wel een rol spelen in de begeleiding en het tweede is dat, dat het echt moet zonder, zonder Assad want die heeft zoveel bloedvergieten uh, en zoveel uh, uh, ja, smerige streken uitgehaald... en zijn bevolking eigenlijk al tekort gedaan... dat moet gewoon echt stoppen. En dat is ook de enige manier dat de bevolking... Uh, denk ik in staat is om hier op een goede manier uit te komen. En let op, hè, 5 miljoen hmm. mensen die Syrië ontvlucht zijn. Hè. Zeker. Maar is dat realistisch? Wel praten, maar zonder aanzet? Nou, dit raakt dus aan de, de, de behoorlijk kwalijke rol... die Rusland natuurlijk uh, steeds meer eigenlijk speelt... op het uh, Europese maar ook het wereldtoneel. Um, want... 2013 was het moment dat Assad nog wel moest instemmen met inspecties van, ja. uh, van de opslagplekken van chemische wapens. En dat was voordat Rusland zich heel actief ging bemoeien met die oorlog daar. Uh, de Russen hebben inmiddels natuurlijk ook een behoorlijke hoeveelheid troepen in Syrië staan. Hm. Dat maakt natuurlijk ook dat, uh, dat Assad het idee heeft dat hij meer kan maken. Ja. Uh, omdat de Russen vervolgens inmiddels uh, niet alleen onderzoeksmechanismes buiten werking stellen, maar ook onderzoek blokkeren. Uh, en je ziet dat dat iets is wat ze natuurlijk niet alleen in Syrië doen. Maar de stabiliteit die ze ondermijnen in de Baltische staten. De, uh, nou de Donbass en de Krim zijn al genoemd. Als we het hebben over territorie en de integriteit van staten. Ja. Dus Rusland doet het op heel veel verschillende plekken. En daarom is het allerbelangrijkste dat de Russen ervoor gaan zorgen... dat Assad aan de tafel gedwongen wordt. Ja. We, we, we hebben nog andere appeltjes te schillen, zacht uitgedrukt met, met Rusland natuurlijk. Ik uh, zag de minister van Buitenlandse Zaken vandaag wel zeggen... dat de lijnen met Rusland opengehouden moeten worden. Is, is dat dan de houding of moeten we er misschien wat steviger in gaan staan? Ik vind zelf dat het uh, goed is om de lijnen open te houden. Ik denk dat we uh, het ons ook niet zouden kunnen permitteren om uh, dat niet te doen. Want... Bij uitstek Nederland, en gelet op het onderzoek dat loopt naar MH17... Eh, hebben we het nodig dat we met de Russen in gesprek, in gesprek blijven. En, eh, maar dat betekent niet dat je tegelijkertijd... als de Russen een bepaalde grens overschrijden... dat je dan ook tot actie kunt overgaan. Zoals we bijvoorbeeld ook gedaan hebben door ons solidair te tonen met het VK naar aanleiding van de gifgasaanval op, op Skripal. Hmm. Maar een gesprek blijven uh, en, en, en naar Rusland afreizen, zoals minister Blok gedaan heeft, uh, erg belangrijk en erg goed. Ja, dat gif, die gifgasaanval op uh, Skripal in Engeland, daarvan zegt Rusland nu overigens dat dat gedaan is met zenuwgas, wat uit het westen komt. Maar dat is een onderwerp voor een ander gesprek, dus uh, we gaan het hierbij laten. Ik dank u hartelijk. Bente Becker van de VVD, Jan Paternotte van D66 en Farid Azakam fondeck Un dernier blous avant demain avant que la mort me donne la main vont clotor Il miosard des cheveux roux Un dernier blues avant minuit, avant que l'amour m'ait travestie, avant que les heures, aient pris mon cœur pour l'igglot. Un dernier blues en catastrophe, avant qu'une étoile m'apostrophe, avant d'avoir écrit mon nom sur les néons de l'infini. Un dernier blues en majuscule. Point de suspension et virgule Un dernier blues, un jour de pluie En mi-mineur pour un ami Un dernier blues avant demain Avant que la mort me donne la main Avant que l'autorne ait mis aux arts des cheveux roux Un dernier blues avant minuit Avant que l'amour m'ait investi, avant que les hommes aient pris mon cœur pour un idolo. Patricia Kaas, dat leek ons wel gepast na een zwaar onderwerp als de oorlog in Syrië. Eerstplicht. Dan genoegen stond er op een glas in Loodraam dat jarenlang in het eerste hoofdkantoor van de firma Blokker hing. Een ingetogen familiebedrijf, schrijven NRC-journalisten Barbara Rijluisdam en Terry van der Heijden uh, in hun boek Blokker: hoe het imperium de familie ontglipt. Want dat familiebedrijf, dat is er niet meer. Goedenavond allebei. Goedenavond. Um, ja, ik was vanmiddag nog in een blokker, namelijk in mijn blokker op de centuurbaan in Amsterdam. En nu lees ik bij jullie dat dat ook zo'n beetje de blokker van de grote baas Jaap was, hè? Barbara? Ja, dat is niet zomaar een blokker, jouw nee. blokker. Nee. Want? Uh, de beide broers zijn geboren boven die blokker. Boven de winkel? Ja, boven de winkel. Ah. We kwamen echt uit een uh, ja, middenstandsgezin in die tijd. Was, uh, Jaap is nog tijdens de oorlog geboren en Ab net erna. ja. Ja. En Thierry, wanneer is het, uh, heb jij voor het laatst iets gekocht bij Blokker? Uh, dat was ook op de centuurbaan. Okay. Daar fietste ik elke dag langs toen we het boek aan het schrijven waren. Ah. En uh, dat was een cadeautje voor Barbara. En wat was het? Ja, ik kon niet echt iets vinden... <laughs> Uh, maar uiteindelijk ben ik met de kaarsen de deur uitgelopen. Kaarsen? Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat kan ook bij de blokker. Maar dat, daar hoef je niet speciaal voor naar de blokker. Dat is goed, uh, we, we hebben het allemaal uh, de afgelopen jaren wel uh, gehoord, denk ik. Het ging uh, niet goed met de blokkerholing. Uh, alle winkels zijn verbouwd. Ook, ook mijn blokker in de Centuurbaan is helemaal uh, opnieuw opgeknapt. Maar er zijn ook veel mensen ontslagen. Uh, jullie hebben in het boek gereconstrueerd wat er misging. Maar laten we eerst even naar het allereerste begin gaan. Het begon in 1896. Ja. Hoe? Nou, dat was uh, meneer Bloeker die in Hoorn uh, woonde en net uh, een dag getrouwd was met zijn saartje. En uh, de volgende dag open ze hun winkel. Dat was eigenlijk een ijzerwarenwinkel. winkel. En uh, in, in dat Hoorn opende die al winkel na winkel. En uh, zijn kinderen, die hebben dat steeds verder... En dat waren allemaal winkels nee, hij Of ging, ging die meteen diversificeren? Hij ging diversificeren. Hij ging naar huh? kachels... en naar kinderwagens. En ah. uh, dat ging alle kanten op. En uiteindelijk hebben zijn zoons hebben daar uh, huishoudwinkels uh, van gemaakt. Ja. Dat was weer de generatie boven Jaap Bloeker. Ja. En uh, toen uh, kwamen Jaap en Ab... Uh, in 1975 uh, kregen de aandelen van hun vader. Toen waren er 43 winkels. En vanaf dat moment zijn zij het echt op een, op een enorm tempo uh, gaan uitbouwen. Ja, want dat, uh, Barbara, is het, het begin van de blokker zoals wij hem kennen. Hè? Die overigens niet alleen de blokker is, maar ook... Uh, Klopt, er de, kwamen de, de, steeds de, meer winkelketens bij. De Xenos ja. en de Bart, Bart Smit en uh, de Marskramer, geloof ja, ik. En de grote, de grote bazaar. En, uh, nou, fijn. O oh ja, Limar ook nog. Um, wat, wat voor concern hadden zij toen, in de jaren zeventig... Ab en Jaap uh, de tent overnamen. Wat hadden zij voor ogen? Was dit een, een hele geplande strategie? Of, uh... Nou, groei. Dat was het voornaamste. Hmm. Dus ze hadden altijd maar groei in gedachten. En op een gegeven moment dus ook, opende ook vrij snel uh, winkels. Dus ze, ze zaten vrij snel aan 50 winkels. Dus blokkerzaken. En op een gegeven moment bedachten ze... het gaat veel sneller als we ketens overnemen. Dus dat is op een gegeven moment in de jaren 80 gebeurd. Uh, toen gingen ze... Ja, hele ketens tegelijk overnemen... waardoor het concern inderdaad enorm groeide. Want ja. van die 43 winkels zijn ze uiteindelijk bijna op 3000 uitgekomen. Ja, en uh, ze, ze waagden de stap uh, over het kanaal. Dat was de eerste, geloof ik, hè? Na, Klopt. Naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja, ja. I'm going to build an empire. Zei. Ja, dat is niet helemaal gelukt. Want uh, de Britten wisten echt niet wat ze met poffertjespannen aan moesten. En, en dus dat ook dat was want heel ze grappig. Gingen ook daar ze gingen daar gewoon poffertjespannen okay. verkopen, maar ook niet met, met aparte um, Engelse gebruiksaanwijzingen. Dus dat was één grote raadsel. Ja, ja. ja. Nou, uh, zou je kunnen denken, twee broers die samen dat concern tot een enorm uh, succes maken. Dat, dat, dat zijn hele close mannen, maar. Ze noemen elkaar meneer J en meneer A. En... Ze noemen elkaar J en A. De rest van het personeel noemt hen meneer J en meneer A. Ja. Uh, en uh, zij hebben die gewoonte min of meer ook overgenomen. En ze zeggen J en A. En uh, ze hebben het eigenlijk altijd zo geregeld... dat ze elkaar uh, zo min mogelijk voor de voeten liepen. Uh, ze hadden totaal ja. verschillende karakters. Jaap was de charismatische leider in het gezicht. En de, de grote man uh, in Nederland. En Ab die, uh, deed de inkoop in het Verre Oosten. Ja. Dus, uh, ze in China waren met name. Met name ja. in China. Ja. Dus uh, ze hadden het eigenlijk heel duidelijk verdeeld. En dat maar werkte. mochten tussen elkaar niet? En als dat zo is, hoe weten jullie het? Want het was ook een notoor gesloten bedrijf, gesloten familie. Ja, of ze elkaar mochten of niet... Uh, dat we, wij weten niet of ze elkaar mochten of niet. We weten wel dat er afstand bestond tussen de broers. En dat ze elkaar niet uh, privé enorm opzochten. En dat ze niet, uh, maar hebben jullie mensen gesproken uit de familie die daar dingen over vertellen? Nou, uh, zoals we ook schrijven in ons boek. We hebben uh, meer dan 80 mensen gesproken. en We hebben eigenlijk met iedereen afgesproken dat we niet vertellen uh, dat we ze gesproken hebben. Hey. <laughs> Blauw, hè? We hadden de vraag verwacht. Ja. Um. Maar het is wel zo dat medewerkers zeiden... dat ze uh, J en A nooit op onderlinge gezelligheid konden betrappen. Ah. Dus uh, naar buiten toe waren de rijen altijd gesloten. Ze zorgden dat ze één front vormden en nooit openlijk uh, uh, ruzie maakten. Nee. Maar naar het schijnt waren ze het onderling toch regelmatig oneens. Ja, Nou ja, daar zou je ook bewijs voor kunnen vinden misschien in de latere geschiedenis. In 2011 sterft Jaap en dan moet er een opvolger komen. Dat werd zijn neef Roland Palmer. Het was belangrijk dat het bedrijf in de familie bleef, hè? Ja, dat, dat wilde Jaap Blokker heel graag. In veel van hem is bekend dat hij dat uh, heel erg belangrijk vond. Uh, en Jaap en App hadden ook kinderen. Maar die zijn eigenlijk nooit in beeld geweest als uh, opvolgers. En Ab zelf ook niet toen? Nee, die wilde dat niet. Hmm. Uh, voor zover wij hebben kunnen achterhalen. En uh, uh, ze hadden nog een neef. Uh, de zoon van hun zus die in Engeland woonde. Ja. En uh, die werkte bij grote multinationals. En bij een internationaal consultancybedrijf. En die werd toen door Jaap gevraagd. Uh, wil jij het van me overnemen? En Jaap was toen al ziek, dus ja. er was haast bij. Ja. En wat voor bedrijf trof die, die jonge dynamische consultant Roland Palmer aan? Ja, er was behoorlijk veel achterstallig onderhoud. Um, om bij de winkels te beginnen, die waren behoorlijk verouderd. Um, de broers waren allebei vrij zuinig. Uh, en dat uitte zich ook in uh, ja, hoe de winkels eruit zagen. Dus hm. er waren nog vrij veel blokkenwinkels waar tapijt lag... Um, ja, die waren behoorlijk oudbollig uh, geworden, zou ja, je kunnen die kleur, zeggen. Die kleur oranje is ook. Ongelooflijk jaren zeventig natuurlijk eigenlijk. Of niet? Ik weet niet of daar meteen naar is gekeken. Mm. Uh, dat was volgens mij niet het grootste probleem. Nee, nee. Uh, wat je wel zou kunnen zeggen is dat... Uh, nee, ik begreep bijvoorbeeld ook dat de administratie uh, ja. van de hele holding... die helemaal in handen van Jaap was... dat hij nog in allemaal kartonnen mapjes met een ander kleurtje zat. Jaap ja. had geen computer. Mm. Uh, die had inderdaad een analoge administratie in, in die mapjes. En hij kon daar feilloos mee uit de voeten. Maar je kunt je voorstellen dat dat voor een opvolger... niet makkelijk is om zo'n administratie over te nemen. Nee. En er waren veertien winkelketens en die hielden hun administratie ook op hun eigen wijze bij. Dus uh, ja-blokken kon het overzicht houden omdat hij het vanaf het begin had opgebouwd. Hij wist precies van de hoed en de rand. Maar voor iedere opvolger was dat onmogelijk. Ja, dus wat gaat die Roland dan doen? Uh, nou, hij begon met een uh, grootste ambitie. En uh, hij was 37 jaar oud. En hij moest natuurlijk ook laten zien uh, dat hij uh, het waard was. Uh, dus hij, hij, had, uh, hij wilde van alles aanpakken en van alles tegelijkertijd. Um, met name ook op, op, op het gebied van online bijvoorbeeld. Yeah. wilde hij flink tempo maken. Maar de helft van de 14-week had een webwinkel in 2011. En uh, hij, hij wilde gewoon aan de slag. Maar hij had ook te maken met een bedrijf. Waar mensen werkten die er al heel lang zaten. En met zijn oom. Ab, die ja. ook in, wel in het bestuur zat en, uh, die was inmiddels commissaris geworden hè? Althans, in het eerst begin nog... zat hij nog in het bestuur ja. toen hij begon en uh, zij botsten gewoon over verschillende onderwerpen ze hadden andere ideeën over wat er nodig was ja. Ja, je moet je voorstellen dat, uh, nou ja, we hadden het er net over... Jaap had geen computer. En die analoge administratie. En Roland Palmer uh, was een consultant. Uh, die kwam met zijn laptopje onder zijn arm binnen. En wees op tabellen. Uh, ging zich uh, bemoeien met onderhandelingen... Uh, die inkopers al op decennia met dezelfde mensen voerden. Ja. Ja, dat, dus schept, dat schept afstand. Ja, dat schept afstand. Dat ging dus ook fout. Want Roland Palmer is inmiddels ook weer weg. Wie is er nu de baas bij Blokker? Daar zit nu Casper uh, Meijer. Um, geen familie zo te horen? Geen familie. Hij is, uh, hij is een buitenstaander. En hij heeft dus ook, uh, heeft ook maatregelen genomen... die uh, het, het, het einde betekenden van het van die grote familie-imperium... zoals uh, Jaap en dat hebben opgebouwd. Wat voor dingen dan? Nou, ja, Blokker Holding bestond uit al die verschillende winkelketens. Hmm. Uh, Bart Smit hoorde daarbij, Xenos, Leen Bakker. Uh, nou, uh, uh, een aantal ketens. En uh, vorig jaar is besloten om... Uh, al die ketens te koop te zetten en om alleen verder te gaan met blokker. Hmm. Ja. En, maar dat het bedrijf nu dus gerund wordt door iemand die niet in de familie zit... betekent dat ook inderdaad, want dat is de ondertitel van jullie boek... dat de familie blokker uh, de greep op het bedrijf kwijt is... Ja, dat zou je, uh, nou ja, de greep kwijt. Ze zijn natuurlijk nog steeds eigenaren. Ze hebben uh, nog steeds 50% ze nog procent steeds, ja. van de aandelen. De, ja. Iets minder dan 50, de Ene en Els Blokker... die net die enorme schenking ja, aan het Zingermuseum heeft precies. gedaan, overigens. Uh, uh, die hebben nog steeds een enorme ja, meerderheid klopt. van aandelen. Maar toch? zij hebben ook de afgelopen jaren moeten constateren... Dat, dat ze als aandeelhouder echt aan de zijlijn staan. Dus als op een gegeven moment andere besluiten nemen... dan kunnen zij uh, uh, ja, daar minder invloed op uitoefenen dan ze soms zelf willen. Ja. Wat, wat, en, en wat vinden ze daarvan? Want jullie hebben dus met heel veel mensen gesproken. Al mag je niet vertellen met wie. Maar <güls> doet, dit, doet dit enorm pijn in de familie? Nou ja, Het is natuurlijk uh, de, de erfgoed wat in, in uh, meer dan een eeuw is opgebouwd. Dus je kan je voorstellen dat een familiebedrijf is, is, uh, is emotie. En daar hebben, uh, we hebben generaties hebben aan gewerkt. Dus als dat, als dat op een gegeven moment een kant op gaat... die nooit zo bedoeld was. De bedoeling was eeuwige groei. En dat het ja. op een gegeven moment decimeert. Ja, dat, dat, dat moet verdrietig zijn. Ja, en wat betekent het eigenlijk voor het assortiment? Op een gegeven moment werd, werd Blokker vrij beroemd door gewoon uh, heel goedkope wasknijpers te verkopen. Liggen die, die goedkope wasknijpers nog steeds in de Blokker of Nou, inmiddels weer wel. Alles? Oh, oh. <lacht> nee, inmiddels zijn die weer terug. Uh, dat was op een gegeven moment <lacht> de laatste jaren ook uh, erg zichtbaar. Dan uh, sloegen ze een beetje door in de vernieuwing. Dus dat zag je bij Blokker uh, waar uh, een betrokkenen zei ja, we hadden vroeger altijd van die goedkope wasknijpers 100 of 200 in een zakje voor een euro ja. en dat werden er uh, 20 voor 3,99 uh, en dat maar werd steeds gek. maar wel een hele schrijver. goede vast <laughs> maar ze zijn weer teruggegaan naar het, uh, het echte basisassortiment op uh, ja. ja maar er, er liggen toch wel meer in mijn blokken ook meer dure spullen dan, uh, dan vroeger thuis? dat klopt ja dus hebben het uh, aangevuld met uh, luxe merken okay. uh, en uh, de, de basisspullen zijn, uh, zijn ook weer te vinden als het goed is. Ook een, ook een jouw blokker. Ik ga heel goed kijken de volgende keer of ik uh, de wasknijpers kan vinden. Heel hartelijk dank. Het is een mooi boek met veel en bij tijd en wijle ook veel geestige anekdotes. Maandag ligt dit in de winkel. Blokker, hoe het imperium de familie ontglipt. Barbara dan en Terry van der Heijden. Dank. Dit was het Oog op deze zaterdag. Morgen is het zondag, dus dan zit hier Mieke van der Weij. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. De legendarische Amerikaanse gitarist Carlos Santana komt deze zomer met zijn band naar Nederland.